10 uur remontereen met het NMS-journaal. Oud-Dudsput-commandant Tom Karamans... hoeft niet te getuigen voor het Joegoslavië-tribunaal in de zaak Karadzic. Dat hebben de rechters van het tribunaal bepaald. De voormalige Bosnisch-Servische leider staat terecht voor genocide... en wilde Karamans graag horen over de gebeurtenissen in Srebrenica in 1995... waarbij duizenden moslimmannen werden gedeporteerd en vermoord. De oud-leider van de Bosnische-Serviërs denkt dat Karamans getuigenis... hem kan helpen bij zijn verdediging... Deze zegt dat de moslims niet zijn gedeporteerd. maar vrijwillig uit Srebrenica zijn vertrokken. De rechtbank in Amsterdam heeft een onderzoek gelast. naar een ontmoeting die staatssecretaris Teven met Willem Holleder zou hebben gehad. De twee zouden elkaar in 2005 in een café in Zandvoort hebben gesproken. maar Teven ontkent dat. Teven was destijds officier van justitie. en betrokken bij het onderzoek naar Holleder. Remco van Lent, de broer van de eigenaar van het café in Zandvoort... verklaarde vandaag tijdens een afpersingsproces in Amsterdam... over de ontmoeting van Teven en Holleder. Ook sportschoolhouder en vechtsporter Dick Vee zou erbij geweest zijn. De gebroeders van Lent zouden tot de slachtoffers van de afpersers hebben behoord. Teven heeft het desgevraagd ontkend, maar wilde verder geen commentaar geven.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 Bezoekers kunnen zien hoe bijvoorbeeld films als Toy Story, Finding Nemo en Cars zijn gemaakt. De bezoeker kan het hele ontwerpproces van een animatiefilm volgen. Verder zijn er originele modellen van personages uit beroemde films te zien. En ook worden oude animatiefilms vertoond. De tentoonstelling heet Pixar 25 Years of Animation en is tot eind november te zien. Het weer.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 Langs de lijn met Robert Meder. Ja, goedenavond. Langs de lijn van woensdag 29 mei. De dag waarop Igor Seisling de derde ronde van Roland Garros wist te bereiken. Tenminste, dat had hij gedacht. Hij had kunnen bereiken. Maar vermoeidheid brak hem op. Ik merkte dat ik uh, fysiek uh, vermoeide raakte en... Uh liep liepen uh, fysiek leeg. Ja, hoe en waarom Seisling leeg liep, dat horen we zo meteen. En met Job Munsterman praten we over de commotie rond het stadion in Hengelo en de FBK Games. En met Adrie Bogers over de toekomst van Sparta. En op het Nederlands voetbalhelftal is bijeengekomen voor een uh, driedaagse trainingsstage naar Indonesië. In de selectie een aantal uh, nieuwe namen. En dus heeft Bas Stigler een vraag. En Heraklides, Lerin Duarte. Weet jij wie Henny van Nee is? Uh, Henny, Henny. Nou, als u het ook niet weet wie Henny van nee is... en waarom dat van belang is, niet op gaan zoeken, dat is flauw. Het antwoord volgt later deze uitzending. En de Nederlandse cricketers die spelen vrijdag tegen zuid afrika een ploeg met veel cricket vedettes En dus is het genieten als de Zuid-Afrikanen trainen. Je ziet natuurlijk de klassen eraf druipen bij sommige jongens. Je ziet inderdaad uh, meteen van, nou ja, dit is gewoon een ander niveau... dan wat we gewend zijn. Voormalig Nederlands international Jeroen Smits was dat. Ook de Zuid-Afrikaanse wereldsterren die komen straks aan het woord. Dat er meer tot elf uur in. NOS langs de lijn. Ja, Igor Sijsling heeft het dus niet gered tegen Tommy Robredo. De, de Nederlander werd in de tweede ronde van Roland Garros uitgeschakeld. Hij won de eerste twee sets, maar verloor de daaropvolgende volgende drie. Vijf sets tegen de ervaren Spanjaard. Dat bleek toch te lang. Ik merkte dat ik uh, fysiek uh, vermoeide raakte en... Uh dat ik niet het uh, spel kon volhouden van de eerste twee sets. en uh, Daar speelde hij goed op in en ik liep uh, fysiek leeg. Dat was echt vermoeidheid. Ja, dat was echt vermoeidheid. Ja. Even terug naar die eerste twee sets. Uh, met name de eerste, die tiebreak, dat was echt fantastisch. Dat was een mooie punt, absoluut. Ja. Daar heb ik uh, zelf ook wel van uh, genoten. Ja. Ja, dat, dat geeft een boost. Hè. Die nam je ook overduidelijk mee in die tweede set. Die ging ook, ook geweldig. Toen het vervolgens minder ging draaien... Uh, zorgde dat ook voor een mentale knak bij je? Nou, dat doet mentaal pijn, maar het was niet echt een knak. Ik probeerde gewoon uh, het, uh, het beste naar boven te halen. Het is tweede ronde Grand Slam, dus je, je, je gaat er gewoon volle bak voor. Alleen uh, zat niet echt veel meer in. Dat was nog een opmerkelijk moment. Ik meen in de vierde set uh, dat op een gegeven moment je echt op de baseline ja, de boel met je voorhand uh, terug stond te slijzen. Het leek wel alsof je ja, je op dat moment eventjes overgaf. van nou, dit, nu zit het er even niet in. Was dat ook zo? Um... Nou ja, ik gaf me niet over, maar ik merkte ook dat, dat hij uh, zag dat ik wat vermoeid raakte. Dus op het moment dat, uh, dat hij dat ziet gaat hij daarop inspelen en gaat hij me links rechts laten lopen en dat deed hij goed. Ja, dan staat het 2-2, dus op het scorebord gelijk. 50-50 uh, zou je zeggen. Had jij in het begin van die vijfde set ook nog het gevoel van, het kan nog, ik, ik ga er nog voor. Ja, absoluut. Ik... Uh... Ik uh, nam even een toiletbreak en ik probeerde nog even alles eruit te persen wat ik, uh, wat ik had. Um, het was ook een beetje bluf, want ik had niet veel meer. Maar uh, ik, toch in die eerste game kwam ik nog op 0-30. Jammer dat hij daar gewoon goed houdt. Anders, uh, ja, als je met zo'n breekje begint, kan het misschien toch nog een boost geven. en uh, Dat gebeurde niet, helaas eventjes wat breder getrokken. Wat, wat, wat doet dit met jou als sportman? Je zit in, in die flow, we hebben het er al eerder over gehad, enorme flow. Is dit ja, net weer eventjes een domper waardoor je misschien eventjes in, uh, in mineur kan raken of ben je daar niet bang voor? Nee, daar ben ik niet bang voor. Ik sta goed te spelen. Um, ik heb ook de eerste twee sets heel hoog niveau gespeeld en um, ik ben blij dat ik, uh, dat ik goed op de baan sta met uh, een goede attitude en uh, dat probeer ik vol te houden. maak je geen zorgen? Nee. Um, nou ja, goed. Het uh, feit is, het is over en uit. Maar je zegt, het is vermoeidheid. Um, zegt dat ook iets over de manier, over de aanloop naar dit toernooi. Uh, is dat te intensief voor je geweest, misschien? Nou, de week daarvoor was zwaar. De, ik, ik speelde een half finale in Düsseldorf waar ik ook nog uh, naast dubbelde. Dus ik merkte dat ik. Uh... Dat ik bezig was geweest. En, en ik had wel graag een extra dagje gewild uh, hier op Running Cross. Ja, en vijf zetters ben je ook niet uh, gewend. Althans, is geen dagelijkse kost voor je. Speelde dat ook mee? Uh, vijf zetters zijn heel zwaar inderdaad. En, uh, maar goed, dat weet je. En uh, daar kan je verder niks aan veranderen. Is dat wel iets wat je kan trainen? Of is dat gewoon een kwestie van ervaring opdoen? Nou, je kan, uh, je kan trainen op, uh, op, op uh, een hoop fysieke vlakken. En uh, ik denk dat ik daar ook nog wel een sprong kan maken. Hoe groot is de teleurstelling nu? Nu groot. Ik hoop uh, later niet meer zo groot. Ja, Igor Seisling in gesprek met uh, Matthijs Weststraten. Um, we gaan erover doorpraten over Zijsling. Met name met ja. uh, verslaggever Jan Roelsdag. Jan, goedenavond. Goedenavond, Robert. Goedenavond. Ja, hij was uh, moe. Zei hij, ja. is, is, is, is dat logisch? <laughs> dat was wel te zien, dat ja. Was wel te zien, ja. Nou, ik, vond, ik vond het ontluisterend eigenlijk. Doodzonde, want hij had die wedstrijd, zoals ik altijd zeg... in de tas eigenlijk, 7-6-6-4, speelde subliem tennis. Misschien een, boven, een beetje boven zijn niveau. En dan komt die derde set, dan wordt hij gebroken bij 1-0. 2-0 Robredo, en dan zie je Robredo met al zijn ervaring al ruiken, weet je? Die voelt dan van, hé, hey, hier valt wat te halen. En dan, ja, die derde set gaat met 6-3 naar Robredo... En de vierde set uh, volgt dan eigenlijk de ineenstorting, ook mentaal, 6-1. En die vijfde set, hij zegt net in het interview dat hij er nog geloof in had. Nou, dat vond ik helemaal niet. Ja. En die vijfde set gaat ook met 6-1 dus naar Robredo. En let wel, Robredo is, is, is 31 jaar een, een, een veteraan, is lang geblesseerd geweest. Um, heeft natuurlijk heel veel ervaring, Robert. Hè? Vier keer een kwartfinale, Roland Garros... Speelt zijn dertiende Roland-Goros, vorig jaar geblesseerd geweest. Maar hij speelt zijn vijftiende vijfzetter in zijn carrière tegen Sijsling. En van die vijf sets heeft hij er. Elf gewonnen in zijn carrière en vier verloren en versloeg Ferrero, Gaudios, Safin, Marty Fish, noem maar op. Dat geeft de ervaring aan van Robredo met zijn 31 jaar. Maar het pleit Zijsling absoluut niet vrij ervan dat hij gewoon niet topfit is op dit niveau, Grand Slam, om vijf sets te spelen. Want de echte toppers, die spelen twee, drie, vijf sets in een toernooi. Ja, um, ja ook bondscoot Jan Simmering constateerde de vermoeidheid bij Zijsling. Voor het oog leek het erop dat hij het gewoon niet volhield, dat hij gewoon moe was en dat zijn conditie niet in orde was vandaag. Ja, en dat, dat is dan wel jammer om te constateren natuurlijk. Maar uh, ik denk dat hij hier wel lering uit moet trekken, dat hij weet van oké, okay, tegen dit soort spelers op deze banen ben ik dus dan niet fit genoeg en dan moet ik aan werken. Als juist de coach was geweest, wat zou jij nu tegen hem zeggen? Uh, nou, op dit moment zeg je niks. Tegen, als, als coach zijn, zeg je niks. De speler weet donders goed waar het om gaat. Dus heeft niet zoveel om, om, om nu wat te zeggen. Het is meer luisteren. Uh, dan is het meer s'avonds uh, bij het eten of de volgende dag dat je dan echt uh, to the point komt. Robredo geen kleine jongen, maar had hem kunnen hebben? Nou, kijk, als je de eerste twee sets ziet qua tennis. Hè, dus uh, als we alleen maar Puur praten over tennis, dat niveau kan hij dus aan. Want hij stond heel goed te tennissen en pakte de eerste twee sets. Als je het gaat hebben over het lang volhouden, ja, dat ging vandaag niet. En dan verliest hij dus uiteindelijk van Robredo. En dat is als tennisser, is dat pijnlijk natuurlijk. Want je verliest het niet op het tennis, maar je verliest het dan op conditie. Ja, dat is dus de les die hij moet leren volgens uh, de bonscourt. Ja, Vorige week haalde we volgens mij een half finale, Halve finale in Of in, in, in Düsseldorf. Oostenrijk. Ja. Of nee, in maar goed, misschien is dat dan tekort hierop. Laat maar zeggen, ja. heeft hij te veel energie in, in, in dat toernooi gegooid... denk ik dan maar, als ja, leek. Nee, ja, nee, onzin. Hij speelt ook uh, tegen Melser een eerste rondepartij in drie sets. Dan wordt er gisteren gedubbeld met hazen. Oh, dat is dan meer een soort trainingspotje. Uh, uh, maar laten we, laten we wel wezen dat Zeisling al grote stappen heeft gemaakt fysiek. Want dat was, uh, uh, laten we zeggen, twee jaar geleden echt een drama. Hij verloor hier vorig jaar van Gilles Muller eigenlijk ook fysiek. 8, 6, 5 de set was er ook heel veel kramp en toestanden. Hij heeft stappen gemaakt. Hij heeft zijn eten Gedrag aangepast. Het is een jongen die, die houdt van gezellig eten, die houdt van het goede leven. Daar heeft Royer ook tijdens de Davis Cup weken met hem over gesproken. Als je prof wil zijn, als je echt voor je tennis gaat, dan moet je echt op je eten gaan letten en op je eetgedrag. Nou, dat is allemaal al verbeterd. Maar hij is vandaag gewoon tot de keiharde les gekomen: dat het allemaal nog niet voldoende is. Om, om een, uh, een, een top 40 speler te worden. Die in Grand Slam rondes kan winnen. Ja, nou laten we hopen dat hij er dan van geleerd heeft. Dat zal, ja. toch, dat zal toch wel. Ja, laten we het positief bekijken. Want al, al met alles natuurlijk mooi. Tweede ronde. Alleen hij had, had Robredo gewoon kunnen hebben. Dan um, Tsonga en Gail Monfils. Twee Fransen ja. die door zijn. Merk ja. je dan bij, bij zo'n toernooi dat ze opgelucht zijn? Dat ze blij zijn dat die tweede, Het wordt natuurlijk in Frankrijk gespeeld. Dus ik kan ja. me voorstellen dat iedereen daar met een grote glimlach oploopt. Uh, ja, ja Tsong, Tsonga speelde fantastisch hoor. Ik heb die, die wedstrijd uh, gedaan voor TV. En tegen Niminen echt fantastisch. Harde servers, druk zetten met zijn voorhand. Mooi op het centercourt. Uh, had het eigenlijk niet al te moeilijk en wint in drie sets. En dan Gael Monfils... Altijd nog maar terugkomend van die blessure. Hè. Is er lang uit geweest, gezakt op de wereldranglijst. Publiekslieveling nummer 1 won in de eerste ronde van Berdig. Geplaatste speler nu tegen Golbis. 6, 7, 6, 4, 7, 6, 6 voor Monfies. Weer het publiek op de banken. Mooie sfeer in het tennisstadion. Philippe Satrier. Kortom, ja, suc succes voor het Franse tennis in het opzicht. Ja, mooie partij ook. Uh, ja. kun, denk je dat zij überhaupt een bedreiging kunnen zijn voor... ik noem er even drie, uh, Nadal, Federer of, uh, of Djokovic? Tsonga wel, Monfies niet. Dan <t> komt hij dan uiteindelijk uh, net te kort. Maar, maar Tsonga wel. Zoals ik hem zag spelen tegen Niminen... dan, uh, ja, dan, dan, dan, dan vormt hij absoluut een bedreiging. Maar uh, uh, ja, winnen van, van de grote jongens. Op Greffel, dat is altijd lastiger gebleken voor Tsonga. Op, op, op Wimmelden op Gras gaat dat beter. Hij heeft natuurlijk het spel voor, voor de snelle baan. Ook Australian Open, waar hij ooit is doorgebroken. He, de finale heeft gehaald. Op gravel is dat lastiger. Maar nogmaals, zoals ik hem zag spelen, drie setjes glad. Won ook in de eerste ronde makkelijk met drie setjes. Heeft nog niet al te veel energie verspeeld. He, als je nu Sijsling hoort. Dus ik geef hem wel kansen. Maar toernooi winnen lijkt me nog een bridge too far. Ja, dan Federer, daar kunnen we kort over zijn, hè? 6-2, 6-1, 6-1 van ja. uh, Def Varman. Ja, een Indiër, een qualifier, uh, lang geblesseerd geweest ook. Uh, en vroeger een top 100 op. speler, ja. En, Maar ja, goed, mooie ervaring voor de Indiër, denk ik, hoewel uh, hij al 28 jaar is, hoor. Loopt al een, een paar jaar mee. Maar op, op koers Suzanne Lengman tegen Federer spelen, drie setjes, geen schijn van kans voor, voor de Varman. Absoluut niet. Nou, dan even naar uh, de vrouwen. Belangrijkste zaken daar. Nou, dat uh, eigenlijk Serena Williams makkelijk won, zo even 6-1, 6-2. Assarenka van Vesnina, lastige tweede set, 6-1, 6-4. En dat Wozniacki het weer niet heeft gered tegen Jafonowski, 6-7, 3-6. Dat is Wozniacki eruit. Dat zijn zo'n beetje de belangrijkste vrouwenpartijen die ik eruit heb gepikt van vandaag. Nou, morgen, dan uh, moet Robin Haas het maar doen uh, tegen Janovic. Uh, ik geloof de nummer 23 van de wereld. Wat zijn zijn kansen? Ja. Als 21e geplaatst. een ja, hele goede speler hoor. Let wel, die moet het dan maar eventjes doen. Hij uh, is 22 jaar. Won in de eerste ronde van Albert Ramos. Komt uit Lots. Brak eigenlijk door bij de Masters in Parijs hè, in 2012. Waar hij vijf top 20 spelers versloeg. En uiteindelijk verloor hij daar in de finale van Ferrer. en Open, derde ronde. Hij heeft een hele goede servers, uh, De hardste servers gemeten tot nu toe hier in het toernooi. Ik geloof 124 kilometer, uh, nee, 224 kilometer per uur. Dus dat zegt wat. Hij is lang. Twee meter drie. Maar hij heeft ook met momenten, Robert. Hij kan een dropshot uit het niet slaan. Hij, ze zeggen ook wel dat hij een beetje gek is in zijn hoofd... als je zo een beetje vraagt van wat is het voor speler. Um, ja, dus Enhaz heeft nog nooit tegen, uh, tegen de Pool... want er komt dus dat Polen gespeeld de eerste keer. Hazen zelf heeft er wel enigszins geloof in. Maar ik denk dat het lastiger wordt. Ik had zelf Zijsling meer kansen toegedicht tegen Robredo... dan morgen Hazen tegen Janowicz. Hazen speelt een derde partij na een vrouwen- en een mannenpartij. Op een baan met camera's. Dus die kunnen we uh, gaan laten zien bij de NOS morgen. Goed, oké. Okay, dankjewel uh, Jan. En uh, horen natuurlijk op Radio 1, laten we dat niet vergeten. Zometeen bellen we even met Joop Munsterman. Die is zich rotgeschrokken over al die commotie... rond het Fanny Blanke koen stadion nou, of daar nog een oplossing voor komt, dat gaan we hem zo meteen voorleggen. Naar de Fine Young Cannibals. Van Young Cannibals dus en uh, Good Thing. Er was een behoorlijke commotie gisteren, heeft u ongetwijfeld meegekregen... over uh, de overname van de FC Twente van het Fanny Blankers-Koen Stadion. Gisteren werd bekend dat de gemeente Hengelo het stadion overweegt te verkopen. En dat zou dan ten koste gaan van de FBK Games. Uh, Twente wilde in het stadion wel de vrouwenploeg en de belofte team laten voetballen. Maar ja, meneer Munsterman, voorzitter van Twente, goedenavond. Ja, goedenavond. U, u bent geen liefhebber van Zwarte pieten, heb ik de indruk. En u heeft hem nu, dus aan wie, aan wie gaat u hem doorgeven? Nee, nou ja, ik bedoel, we zijn tot onze stomme verbazing uh, plotseling aangeland in de strijd om het stadion. Nou, dat is het laatste wat wij als FC Twente uh, willen. Kijk, wat wij hebben geprobeerd om mee te denken met de hengeloze gemeenschap, als de FBK Games uh, overhoofd zou ophouden bestaan. Maar, maar hoe haal je het in je hoofd om te denken dat de FC Twente de FBK Games uit het stadion wil verjagen? Nou ja, goed, die, die, die, die indruk wordt nu natuurlijk wel een beetje uh, gewekt... omdat u uh, interesse toont in het stadion... en daardoor de FPK-games gaan verdwijnen. Maar ik begrijp maar dat even, het een beetje andersom even, is, hè? Dat de FPK-games eerst ja. verdwijnen en dat u dan het stadion overneemt. Ja, totaal niet, totaal niet. Wij, wij, wij hebben twee jaar geleden hebben wij bij de gemeente aangeklopt en gezegd... Ja, onze vrouwen ontwikkelen zich zodanig en bezoeken ze aan de belofte. Wij willen graag een, een, een stadionnetje achter uh, uh, het FBK stadion bouwen. We hebben er toch nooit aan gedacht om in een atletiekstadion te gaan voetballen. En uh, er zijn bezuinigingsplannen gekomen. En uh, we hebben samen daarna gekeken. Nou, er bleek uh, dat er uh, een bedrag van tussen de 1,5 en 3,5 miljoen zou kosten... om samen in zo'n stadion te gaan voetballen. Waar zou die rekening komen te liggen? Jawel, bij de gemeente en bij FC Twente. Ja, daar hebben wij van gezegd dat is wel erg veel geld. En wat gaan we FPK Games daarbij betalen? Ja, niets. Huh? Nou, toen heeft de gemeente dat we moeten bezuinigen. Het zal ongeveer, voor drie ton, uh, FC Twente... Uh, zou je niet willen meedenken om wat met dit stadion te doen? Want anders komt de rekening te liggen bij uh, de amateurclubs, zeg maar de voetbalclubs. En bij, uh, bij de andere sportverenigingen. En, uh... Ja, want daar wordt allemaal bezuinigd natuurlijk, want geld moet ergens vandaan komen. Ja, ja. ja. ja nou, en ik ken dat een beetje. Ik bedoel, uh, ik ben ook voorzitter van ATC, uh, de amateurclub. En dan zie je inderdaad dat, uh, dat, dat het voorzieningenniveau steeds verder omlaag gaat. Nou, dat is dan jammer, maar goed, dat, dat is de andere kant van de zaak. Maar eh, wij hebben daar niet meegedacht. Hebben nou ja goed, als de FBK dan verdwijnt. En dan willen wij willen wij daar naar kijken. We hebben de afgelopen drie weken we toch gewaarschuwd. Nou, wij zouden het dan zo doen. Hè? Maar dan moet het wel uh, uh, een functie hebben in de Engeloze gemeenschap. We zouden dan Engeloze voetbalkampioenschappen in dat stadion kunnen laten eindigen. Er zou volleybal gespeeld kunnen worden. Wij hebben daar zelf een tennisvereniging, is rugby, er is. Er is dus atletiek, kan wel blijven bestaan. Ja, dus, dan dan dus, dat, dus, dus, ja dat, dat is natuurlijk ook een, wel een dingetje. Dat die atletiekvereniging met, geloof ik, uh, of atletiekverenigingen met wel duizend leden... nu natuurlijk dan uh, ook kunnen trainen in het fpk die kunnen In dat nieuwe stadion kunnen ze gewoon blijven trainen. Dat is, uh, dat is sowieso een feit. Nee, nee, nee. Maar nee, dat, dat weet u me. Dat, ja, dat, u dat zegt niet. u net volgens mij, dus daarom, nee, daarom vraag nee, ik het. nee, nee. Nee, want als u mij dat even laat zeggen. Er is op datzelfde complex een atletiekbaan. En de gemeente heeft toen gezegd, nou ja, dan zullen wij zorgen... dat die atletiekbaan van het stadion op, bij, op die andere atletiekbaan komt te liggen. Zodat en, en een gebouw wordt er dan neergezet. En uh, daarmee is, is, is dan ook uh, de atletiek onderdeel van het uh, sportcomplex. Ja. Maar, maar nogmaals, uh, wij willen het niet. Ik bedoel, wij, ze hebben gezegd, uh, wil je daarover meedenken? En plotseling... Uh, legt de organisatie van de FPK Games de schuld van het eventuele niet voorbestaande FC Twent. Nou ja, lu luister eens. Voor ons hoeft het niet. Nee. We hebben alleen uh, geprobeerd te helpen. Wij, wij kunnen gewoon ons, ons stadionetje. Wij gaan nu gewoon ons stadionetje bouwen voor ja, 5.000. Ja, ja. Maar wij willen hier geen zwarte piet in handen krijgen. Nee, dat is duidelijk. <kuggen> nu even hardop hard meedenkend, denk ik bij mezelf. Als nu gewoon die FPK-games, ja, ik weet niet of ik het nu zou het in, in een bepaalde wond uh, strooien... maar als nu die FPK-games bijvoorbeeld worden georganiseerd in het Olympisch Stadion... die worden verplaatst naar het Olympisch Stadion, goed bereikbaar... Uh, uh, misschien dat er ook dan uh, heel veel mensen ook nog ook daar komen kijken... naar die, uh, die mooie FPK-games, dan is dat stadion daardoor niet meer voor nodig. Stel nou dat dat georganiseerd kan worden. Is Twente dan alsnog geïnteresseerd in het stadion? Uh, ik wil er iets over zeggen. We hebben nu twee jaren gewacht... Met de bouw van ons stadion. Wij hadden dit jaar geen verwarmd veld dus FC voor ons op. Want het is ons grote trainingscentrum. Hè? Wij zijn ook voor drie kwart eigenaar van dat centrum. Uh, we hebben twee jaar gewacht. We hebben geen verwarmd geld, uh, veld gehad. We hebben spierblessures dit jaar gehad. Wij zijn het wachten wel beu. Wij gaan nu gewoon onze eigen gang. We hebben dat in het belang van de gemeenschap gedaan. Uh, we, zijn, we, zijn, we, we hebben met stomme verbazing naar de reacties gekeken ja. de afgelopen week. We ja. hebben uh, met stomme verbazing, we vonden het ook zeer onverantwoord, dat de schuld nu bij ons werd neergelegd. Nee, dat snap ik wel. Ja, wij gaan hier, nee. wij gaan naar dit spel niet meer meedoen. Nee, dus het, is, dus het is eigenlijk mogelijk dat u nu, dus uh, op de plek vlak achter het FPK Games, ja. een, een eigen uh, stadion gaat bouwen en een eigen complex gaat bouwen. En als de dit, FPK. Complex, uh, ja, sorry? Dat, dat is ons complex, dat is nu complex ja, oké, okay, maar is, is, daar gaat dus nu een stadion dan uh, verrijzen. Ja. Uh, uh, dan is het dus niet ondenkbaar dat als de FPK Games, zoals ik net schetste... wellicht in een ander stadion voortgezet kan worden... dat daar een stadion staat, dat daar maar staat. En de, waar ja, een stadion dat, naast gebouwd is, dat is ja, toch zonde van de geld? Reden, ja, en dat is de reden waarom de gemeente Hengelo heeft gezegd... joh, FC Twente... Kijk jullie daar nou eens nou, naar, want nu en in de toekomst komt nu de rekening bij die engeloze amateursportverenigingen te liggen. Mm. En uh, FC Twente helpt ons daarmee. Nou, u kent uh, onze rol. Uh, wij proberen altijd uh, zo de brede sport te steunen. Wij proberen zo solidair mogelijk te zijn ja. met andere sporten. In dit geval werd ons door de FBK-organisatie verwezen dat wij niet solidair waren met atletiek. Het is uh, voor ons eigenlijk te gek om van te praten. Hm. En uh, wij wensen dat FBK bestuurt het college van de gemeente, Hengelo... en daar raad heel veel wijsheid toe. Maar we zijn wel heel erg blij dat onze rol in dit proces ten einde is gekomen, hoor. Definitief. is gewoon klaar. Ja, als ze nee, morgen nee, zeggen, nee, we hebben een oplossing... dan bent u niet alsnog bereid om, uh, om even te komen praten over het stadion. Het nou, is gewoon klaar nu. Nou, absoluut niet. Wij vinden dat FBK het maar uit moet zoeken met de gemeente... en, en, en niet moet, moet proberen de aanbod nee, te breiden. Nee, rijden. dat snap ik. Maar als dat is opgelost... Ben, bent u dan toch bereid om te gaan praten of zegt u als FPK uh, uh, weg is en dat is opgelost... valt er met ons niet meer te praten, wij hebben de beslissing genomen? Ja, wij hebben onze beslissing genomen. Dus dat is ja. klaar? Die route is ja, gewoon afgesloten? Ja, dit is, die route is afgesloten. Ik bedoel, dit, dit, dit heeft zoveel sentiment. Nou, u weet niet half uh, uh, wat ons is overkomen als club. Ja, ja, ja. Dus uh, ik heb altijd gedacht dat ze in het voetbal... Uh, uh, ja. Uh, nog wel eens dingen achter de schermen konden gebeuren. Maar dit, dit slaat alles. Ja, u moest even naar nette woorden zoeken. Ik hoorde u denken. Ja. Uh, waar gaat Jong Twente spelen trouwens? In de Jubilee League? Uh, ja, wij gaan voorlopig gewoon helemaal stadion voetballen. Ja. Ja. ja. Goed, ja, er wordt, we gaan wel een nieuwe fase in hè, wat dat betreft. Ook met, uh, met Jong Twente in de Jubilee League. Dat is allemaal onderwerp. Dat is wel leuk. Ja, ja, er zijn ook nog leuke dingen in het leven. Ja. U kunt alleen geen kampioen worden met uh, Jong Twente, begrijp ik, hè? Nee. Uh, John Fred is een opleidingsteam. Uh, kijk, kijk ik, ik, ik, ik ben ervan overtuigd dat, dat er ploegen in, uh, in, in Nederland zijn die met de belofte als ze willen kampioen kunnen worden. Dat kan. Dan moet je voortdurend je sterkste opstelling, uh, die, die kan je zo sterk maken als je wil. Maar wat je, wat je uiteindelijk ja. wil, en dat, dan is het uh, is, is een opleidingsteam. Ja. Maar goed, uh, in een competitie meedoen waar je geen kampioen kan worden en niet kan promoveren en ik geloof niet, ook kan degraderen. Ja, dan denk je, waarom doe je dan mee? denk dan. Nou, daar ben ik nog niet zo mee eens hoor. Kijk, onze beloften bij de vrouwen, die spelen ook in de topklassen En uh, het zijn allemaal speelsters onder de zevende jaar. Maar het is wel een ideale opleidingsploeg uh, geworden. Want uh, ze gaan moeiteloos over naar ons eerste. En nu ziet, we zijn uh, toch weer voor de tweede keer kampioen geworden. Ja. Goed. Um, ik dank u vriendelijk over het scheppen van de helderheid... met betrekking tot het Fanny Blankens -Koen Stadion. Dat is een, uh, een afgesloten, een doodlopende weg wat u betreft. Dank u vriendelijk. Oké, okay, graag gedaan. Goedenavond, meneer Mertsen. Dag. Nou, Hoenderloo, het Nederlands elftal vandaag uh, bijeengekomen. Driedaagse uh, trainingsstage, zoals het dan zo mooi heet. Volgende week vertrekt Oranje naar Indonesië voor twee uh, oefenwedstrijden. Um, bij de selectie een aantal nieuwe koppies, zoals het dan zo mooi heet. Ik ben benieuwd hoe die koppies staan. Bar Stigler, wie zijn die debutanten ook weer in de selectie? Goedenavond. Ja, goedenavond. Uh, nou, het zijn de vier. Duarte, Van Herakles, Nelom... Van Feyenoord, Tindalli, die tegenwoordig speelt in Engeland bij Swansea. En Toornstra van FC Utrecht, dat zijn de vier die echt nieuw zijn. Er is er één een, een beetje nieuw, dat is Sillessen Die uh, speelde nog niet voor Oranje, maar heeft wel al een nou ja, bijna vergelijkbare trip achter de rug met het Nederlands elftal. Toen ze naar Brazilië en Uruguay gingen, toen was hij erbij. Goed, nou laten we meteen even luisteren naar uh, het interview dat, uh, dat je had met een van die verrassende namen. Lerin Duarte. Over het algemeen, spelers die voor het eerst bij Nederlands zelf te komen... zijn hartstikke blij en trots. En ben jij dat ook? Ja, tuurlijk. Ik denk uh, hetzelfde. Ja. Ik ben natuurlijk trots dat ik uh, hier mag trainen... en uh, bij de selectie uh, mag boren en uh, de trip mag meemaken. Ja, maar ik vraag het, omdat ik me goed zou kunnen voorstellen... dat je misschien liever bij Jong Oranje zou hebben gezeten. Want een EK, en dat is ook wat waard. Ja, dat is ook wat waard. en uh, ja, Dat zou ik ook uh, willen meemaken. Alleen uh, ik denk uh, ja, dat het voor mij allebei wel uh, positief kan zijn. Ja, dus dit voelt niet als een troostprijs? Uh, ja, misschien kan je het zo wel zien, maar uh, ja. ik ben natuurlijk gewoon trots dat ik hier ook bij zit. En als ik met EK ben, ga was, was ik ook blij, dus ik denk dat ik gewoon uh, tevreden kan zijn. Vaak is het zo dat spelers die bij Oranje komen, die zien wel links en rechts wat bekende Jongens die ze kennen van jong Oranje, maar ja, dat is nou bij jou net niet het geval. Want hoeveel mensen ken je hier? Uh, ja, ik ken uh, Nelo, ken ik wel van vroeger. En uh, misschien uh, Lens maar niet dat ik echt met ze omga, maar Tindalli ken ik misschien. En, ja, voor de rest... Uh, niet echt veel. Nee, want je hebt bij Sparta nog gespeeld met Strootman. Ja, ja, die is er ook niet natuurlijk. Ik heb met Strootman vanaf klein gespeeld. Uh, ja. Vanaf de jeugd en uh, half seizoen nog bij in het eerste. Maar ja, die is er ook niet. Nee. <laughs> die is met EK mee. Dus. Maar ja. Ja. Weet jij wie Henny van Nee is? Eh. Henny, Henny. Kom wel bekend voor. Hem. Ja, dat is de laatste speler. Oh ja, van Heracles, die voor Oranje geselecteerd is. Ja, is ja, ja. ja, want nu denk je, oh ja, dat heeft iemand je wel verklapt al. Ja, klopt, klopt. Nee, ik uh, was even kwijt, maar uh, dat is zo. zo. En uh, Ik ben nu weer de eerste, zeg maar, uh, na lange tijd. Ja, want hij is in de jaren zestig, dat is echt heel lang geleden. Ja, dat is heel lang geleden, dus daar kan ik ook trots op zijn. Want zo vaak komt het toch niet voor dat de speler van Heracles bij Oranje zit. Dat, maakt het dat bijzonder? Natuurlijk, uh, dat gebeurt uh, weinig. En uh, ik denk dat ik daar alleen trots op kan zijn. En uh, het is zeker bijzonder, ja, voor, ook voor een uh, club als Heracles. Ja. Hoe lang ben je nog speler van Heracles eigenlijk? Nog een jaar. En... Ja, dus je hebt nog een contract voor een jaar, dat is iets anders, hè? Ja, dus ja, ik weet niet. Uh, dan moet ik zelf afzien wat er gaat gebeuren. En uh, ja, ik ben nu hier, dus ik uh, weet niet precies uh, wat, wat er gaat gebeuren. Want er is natuurlijk... Uh, dat verhaal van Ajax kwam ineens. En dat is dan toch niet meteen tot wat gekomen. Jouw contract bij loopt nog een jaar. Dus als ze nog geld voor je willen vangen, dan moeten ze je nu verkopen. Dus zit er wat aan te komen? Ja, ik heb geen idee. Uh, het zijn de clubs die erin moeten komen. En uh, ja, ik moet gewoon afwachten... Hoe dat verder gaat spelen. Ik kan me voorstellen dat je denkt, ik kan, nu, ik kan me nu een beetje in de kijkers spelen. Want je zit ineens bij het grote Nederland zelf, Ja, dat, dat, dat kan voor mij wel een voordeel zijn. Ja, ja, ja, maar ja. Toch moeten de clubs eruit komen als, als ik die stap wil maken. En, uh, uiteindelijk wil ik graag die stap maken naar Ajax. Alleen uh, ja, moeten de clubs uitkomen. Ja, en Ajax is dan boven aan je lijstje, of zeg je, er is nog wel wat meer? Uh, nou ja, Ajax is, is de is club die nu echt heeft gemeld bij, bij de club. Dus dat staat bij mij wel het bovenaan het lijstje. Wat stel jij je voor van de komende twee weken van deze trip naar Indonesië en naar China? Ja, ik gewoon, uh, probeer mijn visitekaartje achter te laten. En uh, als ik mijn minuut krijg, dan uh, een goede wedstrijd spelen. En uh, ik denk dat ik hier gewoon van moet genieten met de jongens van deze trip. Ja, zo weer het het Duarte genieten. Maar ik heb toch de indruk dat hij ook al een beetje zit te balen was. Ja, dat zou ik me wel goed kunnen voorstellen ook. Want een ek spelen met uh, wedstrijden tegen niet de minste ploegen. In de pool speelt Jong Oranje tegen Duitsland, tegen Rusland, tegen Spanje. En het is een EK. Dat is een toernooi dat er uh, om gaat. Ja, dat lijkt mij leuker dan twee oefenwedstrijden tegen landen die er niet toe doen. Ja. Um, hij valt eigenlijk af omdat er een aantal spelers van de grote Oranje mee zijn... met het Oranje onder 21. Uh, de, de, belangrijk voor, uh, voor de kansen op het EK. Maar... Uh, i, i, hoe kijk je tegen de ontwikkeling dan aan van, van andere spelers zoals Duarte? Ja, ja Het is, zou voor hem natuurlijk beter zijn geweest als hij had meegekund naar dat EK. Maar dat zijn dan wel de harde, harde wetten van de topsport. Want als er iemand op jouw positie is die beter is, dan is het niet gek dat hij daar speelt. Ik vind het ook logisch dat de KNVB als beleid heeft. Wij willen naar dat EK om het te winnen. En dat doe je nou eenmaal met je beste spelers. De naam Strootman viel al even omdat Duarte daar bijna zijn hele leven mee gevoetbald heeft, samen bij Sparta. Hmm. Um, die zijn eigenlijk ongeveer even oud. Dat scheelt een paar maanden. Ja, Strookman is een stuk verder. Dus dat je zegt, dat is ook nog ongeveer dezelfde positie. Als je nou uh, echt wat wil, dan begrijp ik dat je die oproept. Uh, het is een keuze, maar ik vind het uh, niet onlogisch. Voor hem is het sneu, dat wel. Ja, Van der Vaart, die, uh, die gaat niet mee. Uh, weet je ook waarom? Niet vooral? Blessure, Achillespees. Oh, oké. Okay. Ja, ja, nou, ik hoor je twijfelen. Ja, dat is ook altijd wel wat een beetje hoort bij dit soort trips, dat je het gevoel hebt. is natuurlijk reizen en zo en uh, vermoeiend en Ja, je hebt een altijd het seizoen. gevoel van God, zou het echt? En stel nou dat het de WK-finale was geweest, had hij dan wel? Um, dat gevoel heb ik ook vaak. Tegelijkertijd merk ik wel dat in deze groep, en dat is zeg maar de groep van de laatste jaren, vindt men het wel oprecht hartstikke gezellig. Um, die reisjes, dat heb ik in Brazilië en Uruguay gemerkt. Dat geldt eigenlijk voor alle verre reizen die zijn gemaakt. Daar gaan eigenlijk de spelers wel met plezier mee. Dus uh, duw dat je je daarvoor afmeldt... is er toch in 9 van de 10 gevallen wel serieus wat aan de hand. Ja, was, uh, iedereen was aanwezig verder vandaag? Nee, want uh, een handvol spelers heeft van uh, de bondscoach... Zeg maar, nog vrijgekregen tot na het weekend. Er wordt nu drie dagen getraind. Vandaag, morgen en vrijdag. En dan maandag nog een dagje en dan vliegen ze dinsdag weg. Um, en dat zijn de jongens die nog zeg maar, tot laat bezig zijn geweest. De Koesman van Persie, Kuit Robben. Robben speelt natuurlijk nog een bekerfinale dit weekend. Met Bayern. Dus die komen wat later. En de rest uh, was er wel. Maar dat waren er dus maar 13 ja, veldspelers en uh, drie keepers. Ja. Nou, goed. Ook uh, Erik Pieters zit bij de selectie. Hij kwam dit seizoen nauwelijks in actie voor uh, PSV. Eerst geblesseerd, toen kwam hij terug. Kreeg hij rood en sloeg hij een ruit in en werd eruit rood. Toch zit hij um, eindelijk weer eens bij Oranje. Dat is best lang geleden. De voetballen? Nee, dat we je bij Oranje zagen. Ja, dat is uh, lang geleden, ja. Wat maken we ervan? Hoe lang is het geleden, weet je het nog? Het zou zijn uh, anderhalf, twee jaar. Denk ik. Ja, anderhalf. Uh, Wembley, Engeland, Nederland, 2-3. Eerste helft. Ja. Is het dan gek om weer terug te zijn of is het weer normaal? Nee, het is sowieso wel gek omdat ik wel een, een gek jaar erop heb zitten, een moeilijk jaar erop zitten, dus een zeker gek dat je nu erbij zit, ja. Was je verbaasd dat je erbij zat, dat je een uh, uitnodiging hebt gekregen? Ja, tuurlijk. Ik had niet verwacht dat, uh, dat ik erbij zou zitten, zeker niet omdat uh, uh, jongeren in sommige borst zijn afgevallen en niet erbij zitten, en, uh, maar ja, ik ben uh, niet weg dat ik heel blij mee ben natuurlijk. Want uh, wat is je status nu? Je zegt, ik heb een raar jaar achter de rug. Hoe zou je dat willen omschrijven? Een zwaar, lastig jaar waar je de andere kant van de medaille hebt heb gezien en, uh, Waardoor je anderhalf jaar niet kan, kan voetballen. En, uh, dat, gewoon, uh, dat je weet hoe je het doet. En dat, dat, je, dat je het niet nooit meer wil meemaken. Maar Dat je niet altijd een eigen hand hebt. Eigenlijk. Ja. Uh, mag je zeggen dat je er wijzer van geworden bent nu? Ja, zeker. Zeker, uh, zeker die twee blessures, allemaal voet. Het is uh, een beetje gebroken. Daar kan je niks aan doen. En uh, dat laatste, dat weet iedereen. Daar kan, daar kan je natuurlijk veel aan doen. En, uh, maar al met al ben je natuurlijk wijs opgegroeid en, uh, en weet je natuurlijk meer. Ja, en nou ben je anderhalf jaar geleden voor het laatst bij Oranje geweest. En dan ja. kom je nu terug en dan zie je heel veel gezichten dat je denkt, hè wie? Ja, het is natuurlijk een hele nieuwe, nieuwe trainer en een staf eromheen. En, uh, maar het is altijd fijn om, om met nieuwe, nieuwe mensen te werken. En, uh, het bevalt me tot nu toe heel goed. Is het een soort nieuwe kans voor jou dat je denkt, ik moet het weer laten zien? Nee, ja, ik weet wel dat ik kan. Alleen het is natuurlijk lastig om je anderhalf jaar eruit te geweest om weer op jouw niveau terug te komen. En, uh, je meet wel dat, het, uh, dat, dat een nieuwe uitdaging zit, maar ook uitdaging. Ja, um, is het ook logisch te veronderstellen dat jij gewoon in Nederland bij PSV blijft? Want er is natuurlijk in de jaren hiervoor wel interesse geweest, ook uit Engeland. Ja. Maar ja, nu heb je een tijdje niet gevoetbald. Nee, ja, nee, ik heb nog gewoon een jaar bij PSV. En, uh, ik, ik, nu, ik heb er nu nog geen. Ik heb nog niks gehoord hoe of, wat, of, dat het, uh, of dat ik weg ga, ja of nee. En, uh, uh, ik denk dat het duidelijk is dat. Uh, dat ik nog een jaar heb dan zou ik daar gewoon blijven. Ja. En is dit dan ook iets om je misschien in de kijker te spelen? Dat je toch nog even het seizoen wat langer maakt eigenlijk? Nou, zo zie ik het niet. Ik zie gewoon dat, dat de kans voor mij is om weer bij zelf te komen en te zitten. En ik moet me hier gewoon bewijzen en kijken we weer verder. Het is toch een nieuwe start? Dat is eigenlijk al ja, tot een conclusie? Ja, absoluut, absoluut. Ook als het einde van het seizoen. Is het zeker een nieuwe start voor mij. Ja. Om alles achter me te laten en weer door te gaan. Ja, Erik Pieters was dat van, uh, van PSV. Bas Stigler, hoe serieus wordt deze oefentrip eigenlijk genomen? Nou, niet uh, heel erg eerlijk gezegd. Want uh, dat, uh, dat is ook al omdat de bondscoach uh, in een eerder stadium zelf al gezegd heeft... dat hij liever oefent tegen landen die er toe doen. Hmm. En dat hij bij een persconferentie uh, de waarheid sprak door te zeggen... dit doen we alleen maar omdat de KNVB daar geld wil verdienen. Dus ja. Ja, en dat is dus het enige geld. Daar gaat het om. Ja, dat is niet verboden hoor, trouwens. Nee, dat mag wel. Nee, want dat, uh, er zijn... Uh, goh, hou op. Ik bedoel, vraag het is in Brazilië. Daar speelt het nationale elftal alleen maar oefenwedstrijden zo ver mogelijk van het eigen huis, omdat daar heel veel geld mee wordt opgehaald. Goed, uh, schema. Volgende week vertrek. Ja, dinsdag. Dan uh, met z'n allen het vliegtuig in naar Jakarta. Dan spelen ze vrijdag... Uh, dat is Nederlandse tijd vrijdagmiddag half vier tegen Indonesië... in het uh, welbekende Bunkarno Stadium. Ja. En dan uh, gaan daar, ze daarna... Daar kopen, daar kopen. Ja, dat zeker. Dat is maar goed ook, want het is daar 43 graden en nogal uh, warm en vochtig. Um, dan reizen ze daarna naar China, naar Peking. En daar spelen ze dinsdag. Um, en dan vertaal ik het maar weer naar Nederlandse tijd. Ook smiddags om twee uur. Um, dat doen ze in het Workers Stadium. Dat zal je wat bekender in de oren klinken misschien. Um, maar dat is uh, wat er gebeuren gaat. Dus het is ook nog, zeg maar, voor de Nederlandse markt. Een beetje ongelukkig, want ja, een keer is middags om half vier. En een keer is middags om twee uur. En dat ook nog op door de weekse dagen. Ja. Goed, dankjewel Bas. Yo. Je praat ons bij over Oranje op weg naar Indonesië. En China dus volgende week. De Zuid-Afrikaanse cricketers behoren tot de beste van de wereld. En ze zijn in Nederland momenteel. De ploeg bereidt zich bij VRA in het Amsterdamse Bos voor op de Champions Trophy in Engeland. Dat toernooi begint op 6 juni. Onze Walter Teppelman ging op bezoek bij de Zuid-Afrikaanse wereldtoppers. Een goede gastheer zorgt voor een goede grasmat. En dat is precies waar de mensen van VRA zich deze dagen mee bezighouden. Het ziet er mooi uit. Ik kan dat zelf omschrijven. Maar Paul, de terreinkrecht, kan dat natuurlijk veel beter. Het mooiste heeft een keer een Engelse verslaggever dat gezegd. Het ziet eruit alsof het uitgesneden is uit het bos op veld. En uh, dat is ook zo'n prachtige bomenrij eromheen. En in het midden van het veld is een blok van 30 bij 30 meter. Daar ligt klei in. Dat is een uh, klei uit Engeland met een speciale samenstelling... En die is geschikt om op te krikken. En dat gaat vrijdag dus gebeuren. Een ODI, een One Day International... tussen Nederland en de Zuid-Afrikaanse wereldtoppers. Mannen als AB De Villiers en Dale Stein. Dat zijn echte grootheden. Alsof Lionel Messi hier rond zou lopen in het Amsterdamse bos. Want Jeroen Smits, oud-international... zo kunnen we dat best omschrijven, toch? Ja, zo kan je het uh, min of meer vergelijken. En, uh, nou, ze staan nummer één van de wereld. Dus het is echt wel een van de beste teams die, uh, die je kan treffen. Uh, ze zijn nu op weg... om uh, om een groot toernooi te spelen, de Champions Trophy, in, uh, in Engeland. En ze hebben altijd de naam uh, chokers te zijn. Dus uh, ze, ze presteren altijd heel goed. Ze zijn ook nummer 1 op de wereldranglijst. Maar tijdens de toernooien komt het er nooit helemaal uit. En uh, ja, ze willen dan ieder jaar, uh, doen ze mee voor de hoofdprijs. En uh, ja, als je vergelijkbaar met uh, Messi, die heeft voor mij wel wat prijzen in, uh, in zijn kast staan... Uh, deze jongen nog niet allemaal, maar uh, daarentegen het zijn het inderdaad hele, hele grote cricketers. En, uh, ja, het is natuurlijk fantastisch dat die hier in Nederland zijn, in Amsterdam, Amsterdamse Bos. Uh, ja, uh, fantastisch ja. om mee te maken voor het Nederlands cricketpubliek, maar ook voor het algemene publiek. En een van de cricketgrootheden van Zuid-Afrika is A.B. De Villiers. De captain van de Protees, zoals de Zuid-Afrikaanse ploeg wordt genoemd. 29 jaar is hij. En inderdaad, Zuid-Afrika wint niet veel. Het is wel het beste cricketteam van de wereld. Maar prijzen, hoor maar. En dat is gek. Ook bij de champions Trophy komende weken, dus in Engeland, zijn de verwachtingen weer hoog gespannen. Nou, er is always some pressure on you to perform well. Um, we, we're a very, very um, talented cricketing nation and we understand the fact that there are some responsibilities in, in performance as well. Uh, it it We would love to say that we're just going to go there and enjoy it, but it, it's, it's more complicated than that. We, we know we got to win some big games. We'd love to win the trophy. Um, I, I think we're preparing in the right way, we've got the right team here. It's about time that, that, that, that you win. Yeah, you can say that. Um, <laughs> AB De Villiers dus. Die zegt dat hij zich ervan bewust is dat deze talentvolle ploeg toernooien moet gaan winnen. En inderdaad, het wordt ook tijd, want ondanks dat de ploeg het beste test-cricket-team ter wereld is, daar is hij ook trots op, zegt De Villiers, ondanks dat worden er geen grote toernooien gewonnen. Overigens heeft De Villiers er wel vertrouwen in, heeft hij wel het idee dat dat snel gaat gebeuren. De basis voor een overwinning in de Champions Trophy in Engeland wordt dus gelegd in Nederland. En cricket in ons land is heel wat anders dan cricket in Zuid-Afrika. Toch, coach Gary Kirsten. Ja, het is een van onze nationale er is natuurlijk veel focus op cricket. De cricketfaciliteiten uh, zijn meer dan voldoende in Zuid-Afrika, zegt coach Gary Kirsten. Er wordt gecricket op school, kortom, de structuur is gewoon goed en dat is niet te vergelijken met Nederland. Ja, het yeah, is een exciting place om be from a een perspective. Er wordt dus getraind hier in het Amsterdamse bos, Jeroen Smits. Uh, dat zien we. Kijk jij dan ook om je heen en, en zie je gelijk dat er wezenlijk iets anders is... dan uh, hoe er wordt getraind in Nederland? Nou, je ziet natuurlijk de klassen eraf druipen bij sommige jongens. Je ziet inderdaad uh, meteen van, nou ja, dit is gewoon een ander niveau dan wat we gewend zijn. Ze slaan die ballen net wat makkelijker, ze timen ze net wat beter. Die ballen die gaan net wat verder weg. En uh, ja, het is gewoon knap om te zien hoe, dat, uh, hoe snel zij zich aanpassen aan iedere omstandigheid. Als je naar Zuid-Afrika kijkt en je kijkt naar Nederland, kun je dan zeggen waar zijn wij mee bezig? Of? Nou, absoluut niet. Want uh, wat, wat ik net ook zei, uh, ze komen nu uh, niet uh, na een tour uit Engeland maar vooraf gaan. Dus dat geeft al aan dat wij uh, echt wel de weg omhoog uh, uh, zijn ingeslagen. Ik denk dat dit een bevestiging is van het fe uh, feit hoe goed Nederland het doet. En hoe goed Nederland zich uh, op, uh, op de cricketkaart van de wereld heeft gezet. En ja, dat, dat, gaat, dat proces zijn we mee bezig. En natuurlijk zijn we niet zo goed als Zuid-Afrika. Maar we worden wel steeds beter. En uh, ja, heel weinig mensen krijgen dat nog mee in Nederland. Uh, maar zolang ze dat uh, over de rest van de wereld wel meekrijgen... en dat is absoluut het geval, uh, dan maak ik me geen zorgen... en dan uh, kunnen wij best uh, aanstaande vrijdag nog uh, voor een verrassing zorgen. Maar uh, dat denk ik niet dat dat gebeurt, om heel eerlijk te zijn. Want daarvoor zijn de Zuid-Afrikaanse cricketers eigenlijk gewoon veel te goed. En om dat te illustreren, keren we nog even terug naar de terreinknecht, naar Paul. Uh, gisteren kwam ik op de wonfiets hier naartoe... En uh, ik ontmoet Hashim Amla op de fiets. Die was door het Amsterdamse bos aan het toeren. Hashim Amla is de beste batsman in de wereld. Die fietst door het Amsterdamse bos. Gebeurt dat in Engeland, dat hij door Hyde Park fietst... dan kan hij zijn fiets aan de kant zetten... want er staan er honderd man om hem heen. Ja, mooi. Het terrein echt uh, Paul. Nou, de wedstrijd tussen Nederland en Zuid-Afrika wordt uh, vrijdag gespeeld. Het duel begint om 11 uur. En wordt gespeeld op het terrein van Vera in Amstelveen. Drie dagen geleden liep Sparta promotie naar de eredivisie mis. U heeft het waarschijnlijk meegekregen. De nederlaag tegen Rodi SC dreunt waarschijnlijk nog na op het kasteel. Maar uh, er wordt ook alweer over naar de toekomst gekeken, zo mogen we aannemen. Uh, Adrie Bogers is in ieder geval de nieuwe trainer van de Rotterdamse eerste divisieclub. Afgelopen seizoen was hij nog een aantal wedstrijden uh, interimcoach van NAC Breda. En nu dus aan de slag bij Sparta. Adrie, goedenavond. Hoe heb jij afgelopen week naar Rodi SC Sparta gekeken eigenlijk? Nou, met, met veel belangstelling natuurlijk, omdat uh, ja, enerzijds ging om Sparta en anderzijds uh, bij Roda zit een goede vriend van mij, Ruud Brood. Dus wat dat betreft uh, was wel interessant om die wedstrijd te volgen. Maar je snapt wel wat ik bedoel natuurlijk. Ik vroeg me af of je toen al wist dat je trainer van Sparta zou worden. Uh, nou, er waren wel wat gesprekken geweest. Alleen, uh, er was nog niet definitief een keuze gemaakt... van uh, wie er uh, trainer zou worden binnen, uh, bij Sparta. Dus wat dat betreft uh, is dat pas uh, definitief voor, zeg maar, na, na de wedstrijd. Was je ook trainer geworden als uh, Sparta was gepromoveerd? Dat weet, dat, weet ik niet. dat weet ik niet. Dat zou je als Sparta moeten vragen. Ik weet alleen van uh, dat ze graag wilden dat ik uh, dat ik als trainer bij Sparta zou komen. En uh, nou ja, ik was er zelf ook heel enthousiast over. Dus wat dat betreft... Uh, Oké, okay, zijn we daar uitgekomen? Ja, nee, omdat ook het verhaal van Adrie Koster... Uh, hè, de naam van Adrie Koster rondging als Sparta was gepromoveerd. Hebben niet het gevoel ik ben tweede keuze of is dat niet in orde? Nou, ik, ik heb eerlijk gezegd wel meerdere namen op het internet gelezen... maar ik weet bij God niet uh, wat er van waar is. En uh, voor mij is dat ook niet zo'n hele belangrijke zaak... want er wordt natuurlijk altijd uh, gespeculeerd bij clubs... op het moment dat er een, uh, een trainer uh, nou ja, vrijkomt of een positie vrijkomt. Dus wat dat betreft is dat ook wel een beetje logisch... Uh, voor mij kwam het zo over dat ze hem heel graag wilden hebben. En ik denk dat dat voor mij uiteindelijk het belangrijkste is. En wie daar voor de rest eventueel in beeld zou uh, zijn geweest... ja, oké, okay, uh, dat, dat is voor mij niet zozeer van belang. Waarom pas jij zo goed bij Sparta? Nou, ik heb natuurlijk met William Vloet een aantal gesprekken gehad. Uh, en hij heeft een beetje de werkwijze uh, duidelijk gemaakt die ze bij uh, voor Ogen hebben. Uh, nou, dat sloot uh, wel nauw aan met hetgene zoals ik daar uh, tegenaan kijk. Dus wat dat betreft uh, zaten we daar wel duidelijk over op één lijn. Dus dat uh, was voor mij wel een uh, ja, logische keuze om, om het zo te doen. Kan je een voorbeeld geven? Nou, ze, ze kijken heel sterk naar uh, een rode lijn gedurende het seizoen. Een structuur en een visie waarin, waarin jonge spelers ook opgeleid moeten worden met persoonlijke trajecten en met individuele trainingen. En nou ja, uh, alle moderne apparatuur die er tegenwoordig voorhanden is, die, uh, dat maakt ze, daar maken ze gebruik van. Nou, en ja. dat zijn wel dingen waarvan ik denk van dat dat een behoorlijke toegevoegde waarde kan hebben. Dus wat dat betreft. Uh, ja, past dat wel. Um, Sparta wil heel graag terug naar de Eredivisie. Welke eerste divisieclub uh, wil dat natuurlijk niet, maar sp bij Sparta helemaal. Het um, is nu niet gelukt. Krijg jij nu dezelfde opdracht? Nou, kijk, vorig seizoen hebben ze expliciet gezegd... van ze moeten kampioen worden. En dat heeft hen denk ik ook een bepaalde druk uh, meegebracht. En is het uh, jammer genoeg niet gelukt. Eh... Uh, Kijk, uiteindelijk hoort Sparta in de divisie. En uh, ik denk dat je zo, sowieso voor uh, promotie moet spelen. En er zijn een aantal clubs, denk ik, die in aanmerking komen voor het kampioenschap. Nou, dan zullen wij er één van zijn. Dus het is niet zo een uitgemaakte zaak dat wij kampioen worden. Ik bedoel, uh, met, met, met teams die terugkomen als een Willem 2 en VVV. Nou ja, dan is het toch uh, nou ja, dan wordt het een heel, heel mooi seizoen, laat ik het zo zeggen. Ja. Um, je bent als interim coach actief geweest, dat zei ik al, bij, bij NAC Breda. Ben je ooit verder hoofdcoach geweest of is dit de, echt de eerste keer? Nou, um, ik, ik heb een aantal wedstrijden het ook bij RKC uh, overgenomen. En inderdaad, wat je zegt, ook die, uh, die twee maanden bij NAC. Uh, en, en daarbuiten ben ik op uh, divisie, en Eerste Divisie niveau zelf nooit zelfstandig uh, hoofdtrainer geweest. Dus wat, hmm. wat dat betreft is dit nieuw. Ja, een primeur. Ja, je kijkt daarnaar uit, kan ik me zo voorstellen, uh, toch? Het is toch ja, een, een carrière stap, kunnen we zeggen. Ja, ja inderdaad. Ja, natuurlijk. Ja. Um, ja. Moet je nu heel veel veranderen aan het team? Want uh, ze hebben natuurlijk een tikje gehad dat de promotie niet doorging. Moet je heel veel herstelwerkzaamheden nu verrichten of valt het wel mee, denk je? Nou, ik ben natuurlijk zelf ook uh, behoorlijk lang voetballer geweest. En uh, kijk, op het moment als het wat gebeurt, dan is dat natuurlijk wel uh, uh, ja, behoorlijk uh, uh, emotioneel. Aan de andere kant, als straks iedereen weer terugkomt van zijn vakantie... Ja, dan, dan, dan zullen ze toch weer zo ver moeten zijn dat die kop leeg is... en dat ze zich weer kunnen focussen op een nieuw seizoen. Ja. Uh, er zijn een aantal uh, spelers waarvan afscheid is genomen. Dus ja, we moeten ook kijken van, uh, wat zijn eventuele uh, versterkingen voor het team. Uh, ja, daar moeten we, moeten we nu druk mee aan de slag. Wanneer ga je beginnen? Nou, ik ben natuurlijk al elke dag uh, intensief uh, bij Sparta bezig... ten aanzien van het volgende seizoen. Dus... Uh, ja, wat dat betreft is dat gewoon per uh, direct ingegaan. Alleen de voorbereidingsstart op uh, de 22. Dus dat is eigenlijk de eerste officiële training die gepland staat. Ja, 22 juni mag ik aannemen. Ja. Ja, ja. 22 juni. Goed. Nou, veel succes in de aanloop en mocht je nog een vakantie gaan. Fijne vakantie. Oké, okay, dankjewel. Adrie Bogus was dat. Nog meer nieuws van de trainersfront, Want uh, Jimmy Floyd Hasselbank wordt de nieuwe hoofdcoach... van het Belgische tweede klasse Antwerp, FC Antwerp. Hij is 41 jaar inmiddels de oud-international. Hij heeft een contract voor een jaar. U kent hem wellicht uh, onder meer als spits van AZ Chelsea... en Atletico Madrid. En hij stapte in januari op als assistent van Nottingham Forest. Willem II gedegradeerd, maar niet getreurd. De hockeymannen van Tilburg spelen volgend seizoen in de hoofdklasse. Tilburg won vanavond de beslissende derde wedstrijd om promotie en degradatie van SCHC. Nou, dat moet groot feest zijn in Tilburg. De coach, Roger van Gent, goedenavond. Goedenavond. Nou, het klinkt nog vrij stil op de achtergrond. Ja. Hij staat 500 meter verderop van het Clubhuis in een bos. Omdat ik anders niet verstaanbaar ben, maar misschien wel heel erg veel op de, de muziek. Ja. Is hier één groot feest. Gefeliciteerd, juist. is de gekke huis. Ja, het is een gekhuis. Het was een uh, schitterende ambiance. Uh, het was de derde wedstrijd, de beslissende wedstrijd. Het was op Tilburg in ons eigen veld. Ik deed dat uh, er drie, vier, vijfduizend uh, toeschouwers waren. En ja, De club was er aan toe, het, uh, Tilburg was er aan toe. Uh, de spelers waren er aan toe en waren er aan toe. Ja, en het is, uh, we hebben het 1-0 gewonnen, kwartier voor het einde. Uh, de laatste vier was spannend, maar we hebben het, uh, je, de, de proef een groot compliment gegeven om te werken en tactisch goed te die hebben het gewoon over de brug gehad. En ja, we hadden volgend jaar ook klasse perfect. Ja, uh, zenuwslopend inderdaad kan ik me voorstellen als je een kwartier voor tijd op 1-0 komt en dan al die belangen, hoe, hoe, hoe zat je op de bank? Of zat je eigenlijk ja, nou, überhaupt? is iets minder rustig dan normaal, zoals ik hier zeker dat we de laatste tijd niet geen de kaart kregen en dan speel je met 10 tegen 11 en SSC zetten nog eens een keer flink aan om uh, ja, voor, op, voor hun kans te gaan. Maar de verdediging stond als een huis vandaag, we hebben niks weggegeven. Sterker nog, in die fase we hebben we door middel van kantjes nog betere kansen gehad. Ja, langzaam maar zeker zie je het geloof bij de tegenstander weggaan ja, en dan, dan, dan, dan is het een kwestie wat ik lang het volhouden. Ja. Ik moet wel zeggen dat ik heel blij was als ik het eind zie jou hoor. En, uh, ja Die vreugde die uh, zag je in heel de hele ploeg en in heel de was schitterend. Zeg, even nu uh, op een rijtje met Den Bosch en Oranje Zwart. Drie keer Nederlands kampioen, vijf keer Europees kampioen zo ongeveer. heb ik het dan uh, Wat mis ik dan nog? Nou, we titels en andere titels, maar dat zijn wel de belangrijkste. Dus, ja, uh, dat ja. hoe, hoe word je je succescoach? Uh, dat doe je niet alleen, dat doe je door een, uh, een team om je heen te verzamelen, een club om je heen te verzamelen die graag met jou jouw doelen en jouw droom wil verwezenlijken. Dat doe je met een aantal spelers om je heen te verzamelen die ook bereid is de energie te leveren en ook uh, een keuzes te maken in het leven om voor de topsport te gaan. Als je dat voor elkaar hebt, ja, dan is het eigenlijk heel makkelijk, dan moet je als een team, als een echt team, pak je die stappen. Uh, dat is een proces wat meestal twee tot drie jaar duurt. Uh, de landschappen niet verhaalden, dat is meestal derde jaar. De promotie jaar duurt het tweede jaar, dus dat uh, fundament moet sterk zijn, iedereen moet erin geloven. En dan uh, ja, dat komt het succes vanzelf. Ja, dus als ik het goed begrijp is het uh, volgend jaar handhaven, dan middenmoot... en dan uh, met jou en het roer kampioen worden? Dat lijkt me heel mooi. Ik ja. kan, kan me er iets ja. bij voorstellen. Ja. De, je contract loopt, loopt nog even door? Ja, sowieso volgend jaar. Uh, en het handhaven de doelstelling. We hebben natuurlijk wel een, een goed team, maar of het, het goed voor de hoofdklasse. Dat gaan we de komende week rustig bekijken. En dan wordt het sowieso een jaar ik, niet hier uh, in Tilburg uh, van, uh, van het groepoplastniveau. De grote komt weer deze kant op en zo hoort het ook. Mm. En dan gaan we langzaam even onze bliknaam ook richten en dan gaan we richting 2 0 ja, Verwacht je heel veel wisselingen in, in, in het team? Of juist door deze prestatie is iedereen wat meer bereid om toch te blijven? Nou het mooie was dat eigenlijk al twee maanden geleden van het team gegeven dat heel het hele team wil blijven. Iedereen gelooft een doelstelling en vindt het succes. Dus er zullen wat, wel wat spelers van buiten naar buiten komen toegericht. Maar dit team heet het zaal en het heeft tot de dienst omneemt van de hoogvlassen een op. Te dus uh, het, het grootste deel blijft in ieder geval En dat geeft ook vertrouwen vrouwen de vlucht en in het, het team. Ja. Morgen vroeg werken. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee. Ik denk dat ik twee dagen vrij nee, Ik ga lekker wel weer de jongens We hebben, het dikke dik. Dikke dikke. Ja, ideaal, hè, zo'n baan, dat je gewoon even kan zeggen van uh, kom even die twee dagen. Ja. <laughs> ja. Kort ik het ja. kon zeggen. Zeg veel plezier. <laughs> uh, en geniet er nog van. Ja, zeker doen. En nogmaals gefeliciteerd. Dankjewel. Dankjewel dat je even aan de telefoon wilde te komen. Dag. Roger van Gent was dat de coach van Tilburg... dat dus met 1-0 won van SCHC in deze promotie degradatiestrijd. En uh, volgend seizoen dus de hockeymannen van Tilburg op het hoogste niveau. Goed, nog even naar uh, Rotterdam. Dat is al tijden een beetje in, in conflict van... ja, moeten we nou wel of moeten we nou geen nieuwe Kuip? Naar burgemeester en wethouders van Rotterdam... die uh, uh, lijken de voorkeur te geven aan de bouw van een nieuw stadion voor Feyenoord... De gemeenteraad beslist uiteindelijk over een eventueel nieuw stadion... maar dat het college zich in een uitgelekte mail uitlaat over de keuze... dat is toch wel opmerkelijk. Verslaggever Hendrik Willemhofs voor het eerst dat het college zich zo duidelijk schaart achter een nieuw stadion. Het is ook wel een opmerkelijke timing, want er lopen nog drie onafhankelijke onderzoeken waar de gemeenteraad over gevraagd heeft. Dus het wordt nog een heel gevecht om en uh, alle plannen in orde te krijgen en groen licht van Brussel te krijgen. En ook al die supporters en de achterbanden van Feyenoord te overtuigen van het nut van zo'n nieuwe Kuip. Ja, de bijdrage van de gemeente aan de nieuwbouw bestaat uit een garantiestelling van 165 miljoen euro totaal. En het bestuur van Feyenoord presenteert zijn plannen, presenteerde zijn plannen voor een nieuw stadion begin vorige maand. Goed, bijna aan het einde van deze editie van NOS Langs de Lijn. Ik meld er nog even dat het Internationaal Olympisch Comité vandaag van zich heeft doen laten spreken. Honkbal en softbal, worstelen of squash. Een van die drie uh, sporten wordt in 2020 weer olympisch. Het internationale olympische Comité maakt uh, vandaag een uh, eerste schifting. Zo zijn bijvoorbeeld karate en skileren afgevallen. Het IOC bepaalt in september welke van de drie sporten in 2020... op het uh, olympische programma komen te staan. De Nederlandse handbalsters die hebben uh, vanavond ook de tweede oefening... in het land tegen Servië gewonnen. Na de overwinning van gisteren, toen werd het 42-34 in Papendal... waren de vrouwen van onze bondscoach Henk Groener... Nu in de sporthal in Boekel met 34-29 uh, te sterk voor de Serviërs. Uh, afgelopen dinsdag, gisteren, dus werd er vanwege de geringe capaciteit van de hal in Papen dan nog zonder publiek gespeeld. Maar vandaag zaten er 600 toegestroomde fans. Uh, uh, die, zagen, die mochten er dus in en die zagen dat uh, Debbie Bond en uh, Lois Abbing met vijf treffers topscorer werden van die wedstrijd. Twee luiken tegen Servië, God als voorbereiding. Op de play-off-wedstrijden tegen Rusland voor het WK. Die twee wedstrijden die staan voor zondag 2 en 9 juni uh, gepland. Nederland speelt eerst thuis. Goed, u hoort uh, de eindstune. Dat betekent dat we aan het einde zijn van deze editie van uh, NOS Langs de Lijn. Morgen zijn we er natuurlijk weer. Dan uh, Robin Haarzen op Roland Garros. We zijn bij het trainingskamp van uh, Oranje in Hoendelo. Daar ook meer nieuws over morgen natuurlijk. En uh, wij nodigen u uit om via nws.nl of anders via uh, Nederland 1... of anders via de radio morgen getuige te zijn van die wedstrijd van Robin Haase. Zometeen met het oog op morgen. Dat wordt gepresenteerd door Margriet Bransma. Nog een heel fijne avond.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 Dit is Radio 1.